7 uur, goedemorgen. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De levenseindekliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat is het oordeel van de regionale toetsingscommissies die de eerste 26 uit de bij de kliniek hebben onderzocht. Het zei voorzitter Schildens van de commissies gisteravond in nieuwsuur. De levenseindekliniek begon een jaar geleden. Sindsdien stierven 104 mensen met hulp van een arts en een verpleegkundige van de kliniek. De gemiddelde leeftijd was 76 jaar. Bij de kliniek in Den Haag staan nu 187 mensen op de wachtlijst. De Syrische president Assad beschuldigt Groot-Brittannië... er in een interview met de Sunday Times van... dat het een kwalijke rol speelt in het Midden-Oosten. Groot-Brittannië heeft een niet-constructieve rol gespeeld... in meerdere kwesties sinds decennia. Sommigen zullen zeggen sinds eeuwen. Zo zien wij dat in onze regio, zegt Assad tegen de Britse krant. Assad vindt dat Groot-Brittannië het conflict in zijn land militariseert... Het interview met Assad is twee dagen geleden afgenomen... en ook op video vastgelegd. De regering Cameron is voorstander van meer steun aan de Syrische oppositie... en van het opheffen van het Europese wapenembargo... Zwitserland houdt vandaag een referendum over een wet die bonussen, gouden handdrukken en andere hoge beloningen in het bedrijfsleven aan banden moet leggen. In het wetsvoorstel krijgen aandeelhouders zeggenschap over de hoogte van uit te keren bedragen. Op het niet naleven van de wet komt een straf te staan van zes jaar salarissen of drie jaar gevangenisstraf. Uit peilingen blijkt dat ruim 60 procent van de Zwitsers voor de wet is. Kort geleden was er nog ophef over de vertrekpremie van de directeur van het farmaceutische bedrijf Novartis. Die zou 60 miljoen euro meekrijgen, maar door de ophef zag hij daarvan af.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 De trojka gaat vandaag naar Griekenland om te bekijken of de Grieken zich houden aan de bezuinigingen die ze moeten uitvoeren in ruil voor steun. In de Rotterdamse wijk Lombardije hebben zo'n 2400 huizen vannacht zonder stroom gezeten. Rond half één viel de elektriciteit uit. Anderhalf uur later hadden de meeste klanten weer stroom en later was het probleem ook bij de andere huishoudens verholpen. De oorzaak van de stroomstoring in Rotterdam was een kabelbreuk.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 De Algerijn zou zijn omgekomen bij een aanval op een basis van moslimrebellen in Mali. Zijn dood is nog niet door het leger van Tjaad bevestigd. Eerder deze week zou ook een andere topterrorist zijn omgebracht door het leger. Paul de Leeuw heeft een Vlaamse televisiester gewonnen voor zijn programma Manneke Paul. De leeuw won in de categorie Beste Entertainment Programma. Hij was ook genomineerd voor Beste Presentator, maar die prijs ging naar een ander. De Nacht van de Vlaamse Televisiester is vergelijkbaar met de Televiziergala in Nederland. In de Eredivisie hebben Ajax en PSV gisteravond gewonnen. PSV thuis met 2-0 van VVV. En Ajax won ook met 2-0 in Enschede van Twente. Dat speelde zijn eerste wedstrijd na het vertrek van trainer McLaren. Heerenveen won in Breda met 2-1 van NAC. En Peck Zwolle won met 2-0 van Willem II. Het weer. Eerst grijs, later op de dag ook wat zon, middagtemperatuur rond 6 graden. Vanaf morgen meer zon en hogere temperaturen. Dinsdag kan het lokaal 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Hé, hey, dat is handig. Wat? Nou, ik zie dat Bart zijn aantekeningen van het seminar al heeft gedeeld via OneNote. Van het seminar? Maar daar zit hij toch nog? Met Office 365 van Microsoft kun je eenvoudig real-time informatie delen. Gewoon met je laptop, tablet en smartphone. Ontdek het op office365.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ik reis langs de rafelranden van Nederland. Vanavond in de grens, naar Zeeuws-Vlaanderen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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kiva Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar nou, Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere week een inspirerende gast ontvang. Een kwart eeuw lang was Ingrid Dam verslaafd aan alcohol... maar ze werkte al die tijd gewoon door als arts. Nou ja, gewoon ze fietste s'avonds avonds laat wel eens naar de praktijk om een handgeschreven briefje op de deur te plakken met daarop de tekst: De dokter is ziek. Inmiddels is er de schaamte voorbij. Ze heeft haar verslaving overwonnen en probeert nu het taboe te doorbreken dat kleeft aan de combinatie arts en alcoholisme. Mevrouw Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zei al Ingrid, je was verslaafd. Maar met alcoholisme is het zo, zo heb ik begrepen, dat blijf je je hele leven, je blijft je hele leven alcoholist. Je blijft je hele leven alcoholist. Uh, de verslaving gaat uh, nooit over in die zin dat je daarvan genezen kan. Je kan het, het, het wel uh, herstellen ervan, maar genezen is een beetje te ver gezocht. Uh, je moet alcoholisme ook beschouwen als een, uh, een chronische ziekte. En is die wetenschap, weten dat je voor de rest van je leven alcoholist bent... ook al raak je geen druppel meer aan, is dat niet een... Is dat niet iets wat je, wat je voortdurend... Die, die, een wetenschap die je de modder van negativiteit intrekt? In het begin, als je stopt met drinken, althans de pogingen daartoe doet, mag je er ook echt niet aan denken dat je nooit meer zou mogen drinken. Want dat geeft zo'n grote schrik en angst... dat je daardoor alweer al een glaasje gaat, uh, gaat pakken. Uh, in het begin is dat heel moeilijk. En die drank die blijft roepen van pak mij, pak mij. Want uh, die is zo machtig en groot dat, uh, dat die eigenlijk de baas over jou is. En dat moet jij zelf de baas worden... En dat duurt een hele tijd. Althans, ik spreek voor mezelf, dat was voor mij. En dan komt er een moment dat je... Uh, althans, ook voor mij betekende dat zo... dat het niet meer was van, ik mag niet meer drinken... maar dat het verandert in, ik hoef niet meer te drinken. Er is dus hoop, als je in zo'n situatie zit. Er is heel, heel hoop. Zeker weten. Straks gaan we uitgebreid praten over hoe het zo gekomen is... en uh, wat u doet nu u zelf niet meer drinkt. Eerst gaan we luisteren naar Timid van Angela Moira.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 As can be, though she's lonely. Van Angela Moira. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Ingrid Dam, vertegenwoordiger van een categorie mensen die niet op heel veel begrip kunnen rekenen. Aan alcoholverslaafde artsen. Nogmaals, uh, welkom, uh, Ingrid. Dank. Uh, snap je dat, dat dat zo gevoelig ligt? Artsen en een verslaving? Kijk, een, een, een werkloze bouwvakker, ik noem maar wat, die aan de drank is... dat vinden we erg, maar kunnen we nog wel accepteren. Maar een dokter die drinkt, ja, dat, uh, dat gaat te ver. Nee, dat heeft ook twee kanten. Dokters zelf vinden dat ze, um, dat ze niet ziek kunnen worden... en ook niet ziek zijn. En, en als ze al ziek zijn, uh, zijn ze heel slecht in het uh, zoeken van hulp... dus naar een dokter te gaan, ze dokteren liever zelf en dan heb ik het over gewone ziektes... maar gaat het over verslaving, over alcoholisme... of andere verslaving, dan, uh, dan kan dat helemaal niet. Want de dokter die stond, en misschien nu ook nog wel... toch altijd op een soort voetstuk, een, een dokter is heilig... en die uh, kan eigenlijk nooit iets mankeren, laat staan. Verslaafd zijn ergens aan, dus dat is een groot taboe. En, en men wil dat voor een ander niet weten, laat staan voor uh, patiënten. Dus de dokter zelf, die verslaafd is... Die uh, loopt daar niet mee te koop. Nee. En als wij het te weten komen, zijn we ook niet echt mild, hè? Dus geen Ab compassie. Nee, absoluut niet. Überhaupt, ook die bouwvakker, maar ook die dokter, die wordt toch gezien als uh, iemand die uh, geen ruggengraat heeft. Of, uh, of een slap karakter heeft. of niet, uh, niet, niet sterk genoeg is uh, geestelijk. Daar wordt dus eigenlijk een beetje minachtend over uh, gesproken. En jij zegt ze zijn ziek? Ik zeg ze zijn ziek. Dat heeft heel lang geduurd voordat dat... en dat duurt nog steeds voordat dat een beetje doordrong. Maar het is inmiddels bewezen dat er in de hersenen iets fout gaat... waardoor er een verslaving ontstaat. Er zijn nog meerdere factoren die daaraan meewerken... maar toch, daar is iets mis op neurologisch niveau... waardoor... Uh, men verslaafd raakt. En dan kun je er niks meer aan doen. Dus dat heeft niks meer met karakter of gedrag te maken. En dat gebeurt in de, in de loop van de tijd dat dat misgaat? Of is het een, is het een, is het een, aangeboren, een aangeboren ding? Aanleg voor verslaving? Dat zou mee kunnen spelen. Uh, dat wordt ook wel gezegd. En als ik naar mezelf kijk... in mijn familie komt ook veel alcoholisme voor... Uh, uh, twee ooms van mij zijn daar toch min of meer aan overleden. Er zijn nog meer mensen die alcoholist zijn. Maar er is meer voor nodig om, om het tot expressie te brengen. Dus dat, dat kunnen sociale omstandigheden zijn. Je kan het niet helemaal precies aanduiden. En in mijn geval is het mij op een of andere manier overkomen... voordat ik het wist, was ik verslaafd. Ja, laten we, la, laten we daar eens naartoe gaan. Ja. Um, uh, je bent dokter... Ja. Neuroloog. Nee, dermatoloog, of van, dermatoloog. Oorsprong. Ja. dermatoloog van, van oorsprong. Dermatoloog ja. van oorsprong. Dan ben je aan het werk. En uh, uh, uh, van de een op de andere dag besluit je... ik neem een borrel of ik neem er nog een. Hoe gaat dat? Nee, dermatoloog zijn heeft er in eerste instantie... eigenlijk helemaal niet zo mee te maken. Maar het is, het is een lange weg van, van hoe het thuis ging. En hoe ik mij voelde. En, en wie ik was. En wat ik werd. En mijn ideale beeld voor de toekomst was een uh, mooie baan... dat mensen mij uh, geweldig vonden tegen me op konden kijken. Want ik was van huis uit niet gewend er veel complimenten te krijgen. Eigenlijk was nooit iets goed. Uh, dus dokter worden, specialist worden... en dan een leuk, uh, leuke man en een leuk gezin. en uh, Dat zou allemaal fantastisch moeten worden. En dat bleek dus niet zo te gaan. Want dat lukte... Dus het lukte allemaal wel. Ja, ja, maar ik had baan. niet zo de bewondering van patiënten die ik ooit uh, mijzelf toegedacht had. Ik ah. had ook uh, uiteindelijk uh, ben ik in een huwelijk gestapt om, om, maar niet over te blijven. Dat klinkt hard, maar dat is wel zo. Want ik denk van ja, dat komt nooit. En ik wist ook niet wat dat was. Relaties gaan, uh, gaan opbouwen of zo. En ik ik heb dat nooit geleerd thuis of goede voorbeelden daarvoor gehad. Dus ja, toen het een keer zover was, toen dacht ik van, nou, die man die houdt van mij. Uh, weet je wat, uh, ik houd ook van hem. Dat dacht Dat was ik. was een, een wilsbesluit, zeg maar. Dat, ja, achteraf bekeken wel. Uh, ik heb drie leuke kinderen gekregen. En toch, hè, ik zag altijd de toekomst als een, een prachtige roze wolk met een hele mooie roze rand. Dat gebeurde maar niet. En toen ontdekte ik dat uh, een drankje mij toch wel in, in dat wolkje neer kon zetten. En dat roze randje mij kon geven. En zo is het eigenlijk begonnen. En hoe, Pas hoe, oud, na mijn dertigste. hoe oud was je toen? Na mijn dertigste. Daarvoor heb ik altijd sociaal gedronken. En ook zo van nee dankjewel, ik moet nog rijden. Of nee, ik moet nog studeren. Of wat dan ook. Dus heel normaal sociaal gedrag. En, maar, maar hoe, hoe gaat dat dan precies van dat drankje voor de gezelligheid... Wie, wie, hoe verandert dat dan in een drankje dat moet? Dat gaat heel geleidelijk en heel sluipmoordenaar Daar kan je niet helemaal achter komen. Voor mijzelf kan ik dat niet terughalen. Er is nergens een moment dat ik kan zeggen van nou... en toen was ik verslaafd. Ik merkte dus wel dat ik hoe langer hoe meer drankjes nodig had. Uh, en ik wist diep in mijn hart ook wel dat dat niet helemaal klopte... Maar ik negeerde dat gewoon van, oh, uh, ik ga wel minderen. En dan verzon ik weer allerlei uh, smoezen voor mezelf achteraf. Maar ik geloof het heilig dat het zo was. En uh, ja, zo is dat sluipend uh, erin gekomen dat ik ja, verslaafd raakte. Al wou ik dat toen zelf nog niet En uh, hoe, hoe, hoe zag je leven er dan uit? Wat, wat, hoe, hoe werkt dat dan met dat drinken? Je staat op... En dan begin je nou, meteen... Uh... Nee, in het begin dus niet. Uh, uh, dan beperkte het zich nog tot, uh, tot aan het eind van de middag en de avond. Uh, en heel geleidelijk aan. En dan gebeuren er allerlei dingen. Uh, uh, waardoor, uh, waardoor je hoe langer, hoe eerder op de dag uh, een drankje gaat nemen. Dat heeft jaren zo geduurd hoor. En veel opmerkingen vanuit de omgeving ook van... van vanuit de kant van, de, man van mijn kind, of de vader van mijn kinderen... van drink je niet te veel en zou je niet uh, eens wat minderen... en jij lust ook alles, dat kreeg ik ook al van iedereen te horen. En dan wuifde ik dat weg, totdat het mij begon te vervelen. En toen begon ik de drank ook te verstoppen. En uh, dan krijg je dus de hele riddle die iedere alcoholist wel herkent uit dit verhaal van, van uh, ja, leugenachtig leven met, met drank... en proberen dat te verdoezelen. Maar dan weet je op dat moment... ik doe iets wat kennelijk weerstand oproept, dus ik ga het stiekem doen. Dat heb ik altijd al geweten, vanaf het begin af aan... dat ik die drankjes ook overdag nam, wist ik diep in mijn hart... dat stemmetje heb ik altijd bij me gehad van... Inge, het is niet goed wat je doet. En en dat toen... stemmetje, dat hoorde je? Ja, en, en, en daar kon ik al toen geen weerstand aan bieden. Alhoewel, ik denk dat ik toen nog niet uh, echt verslaafd was. Maar ik wist dat het niet oké okay was. En toch ging ik ermee door. Iets was sterker dan mijzelf. En ja. ik denk dat dat toen de drank ook al was. Dus de drank was, was sterker dan dat stemmetje. Ja. De drank was ja. sterker dan al die mensen die commentaar hadden... Uh, waardoor je het stiekem ging doen. Ja. En nog heb je dan niet... Je hebt door dat, je, dat er iets mis is en toch... Doe je er niets aan? In die zin dat ik wel mijzelf iedere keer opnieuw weer voornam... nou, volgende week ga ik stoppen. Volgende maar week? eerst moet ik nog dit en dat... en het waren dan moeilijke dingen, klussen, weet ik wat. En dan dacht ik van nou, volgende week ga ik stoppen. En het lukte ook wel eens een weekje om niet te drinken. Maar dan dacht ik... En wel, dan hield ik mezelf weer voor de gek. Zie je wel, ik kan rustig stoppen, dus neem ik er weer eentje. En dan had ik met dat stemmetje weer even rustig Gesust. Ja. ja. En, en je werkte gewoon in die tijd? Ik werkte in die tijd. En heel gedeidelijk aan uh, is dat uh, veranderd in... in uh, ja, dat ik niet in staat was te werken... omdat ik s'nachts en de avond voor te veel gedronken had... En dan krijg je het verhaal ook van die briefjes. Maar toen was er in mijn leven inmiddels ook al het een en ander gewijzigd. Ik was gescheiden. Ik gaf mijn man de schuld van mijn drinken. Want dat, dat doet een alcoholist kennelijk ook. Iemand anders de schuld geven waarom jij drinkt. En in mijn simpele uh, gedachte toen, ook onder invloed van de drank... was er van, nou ja, als ik maar van die man af ben... want het was allemaal niet zo geweldig en leuk, bleek dus... Als ik daar maar vanaf ben, dan, uh, dan gaat het ook beter met mij. En ik ben gescheiden, kinderen meegenomen, in een ander huis gegaan. En toen dacht ik van, nou, nou hoef ik het niet meer te verstoppen. En dan nou ga ik stoppen. En dat uh, was dus niet zo. In plaats van het te verstoppen, kon de fles nu recht op tafel. En toen is het wel langzaam aan erger en erger en erger geworden. En dat stemmetje bleef, maar ik kon daar geen weerstand aan bieden. En als u zegt, erg, of als u zegt erger ja. en erger geworden... wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet het leven er dan uit? Het leven begint er langzamerhand uit te zien... dat je eigenlijk alleen nog maar met de drank bezig bent. Van waar koop ik het? Waar gooi ik het weg? Uh, hoe kleed ik dat nog in op mijn werk... Uh, lukt dat nog wel? Ik had ook voor drie kinderen te zorgen. Dat deed ik ook wel, maar waarschijnlijk niet... zoals een moeder dat hoort te doen. Waarschijnlijk? Uh, uh, nou, ik denk dat ik... Uh, nou, waarschijnlijk, ja... Dat maak ik mezelf misschien dan nu nog steeds wijs... omdat me dat ook nog heel erg zeer doet... dat ik die kinderen dus zo uh, heb laten opgroeien de eerste jaren. Want die waren nog maar heel klein natuurlijk... Um, maar wat, wat, wat kon er dan gebeuren? Wat gebeurde er dan? Er gebeurde kind. niet zoveel. Maar als moeder deed, deed ik niet voldoende om, om hun kind te laten zijn. Ik liet ze eigenlijk toch meer aan hun lot over... dan dat ik als moeder uh, zou moeten doen. En ze kregen wel te eten en te drinken. En, en ze gingen ook naar school en dat soort dingen meer. Maar als ik daar niet toe in staat was... dan had ik een hulp thuis die dat overnam. En... En heb je je ooit geschaamd toen? Ik schaamde me kapot. Toen ook al. Ja, toen ook al. Uh, ja, ik schaamde me echt dood. Uh, maar uh, uh, ja. En hoe, hoe vergoeilijk je dat dan weer naar jezelf? Want... Dat moet je dan doen, want met nog, die schaamte kun je niet blijven leven. Nee, dat is ook wel zo. Door mezelf dan toch dat stemmetje maar weer weg te praten... en door mezelf uh, wijs te maken dat, dat ik het toch eigenlijk allemaal wel goed deed... en dat het allemaal nog wel meeviel. Maar ik, het was één grote leugen eigenlijk waarin ik leefde. Is er in die hele periode... zijn er mensen die optreden, die tegen je zeggen Ingrid, nou, nou is genoeg. Nou, Was dat waar maar waar? waar. Was dat maar waar. Dat gebeurde dus niet. En, en dat, dat wil ik dus nu ook benadrukken... dat mensen niet, uh, niet moeten denken van... Uh, uh, laat me gaan of weet ik wat. Juist dat soort uh, opmerkingen van Ingrid... Uh, stop daar eens mee of wat dan ook. Die komen niet altijd aan en die worden ook vaak genegeerd. Maar het, het he, he, zou wel van invloed hebben kunnen zijn op dat stemmetje wat sterker uh, zou uh, geworden zijn dan. Uh, maar uh, nee, uh, mijn omgeving uh, had niet de krachtige signalen van... en nu moet er iets gebeuren of... En hoe, wanneer is het moment dat, je dan, dat het dan zo erg met je gesteld is... dat je toch besluit er wat aan te doen? Voor mij was dat het moment dat kennelijk de drank zoveel overmacht had... Dat, dat ik het ook allemaal niet meer zo zag zitten. Het leven was echt niet zo leuk met die drank. En um, er was een moment dat ik in Zuid-Limburg was bij mijn broer. En er was een groot feest. En toen heb ik ook heel veel gedronken. en Toen zag ik het hele leven niet meer zitten. Het hoefde niet meer voor mij. En op dat moment moest er iets gebeuren. En dat heb ik zelf nog niet eens in werk gezet. Maar mijn broer die heeft mij naar een crisiscentrum gebracht en uh, na een gesprek daar... werd mij dringend aanbevolen om me te laten opnemen. En ik was toen zo ver weg, niet, niet dronken of zomaar uh, psychisch... zo ver weg en zo ver weggezakt dat ik denk van ja, nou doe maar. Toen heb ik me laten opnemen. Ter plekke in Zuid-Limburg. Ik wou ook niet meer naar huis. Ik wou helemaal niks meer. En dat is het moment... Uh, dat er iets begonnen is met stoppen met drinken. Omdat je in het leven uh, uh, niet meer aankomt, beu was? Ik, ik vond het waardeloos. Ik uh, vond mezelf waardeloos. Ik had totaal geen enkel uh, idee meer over mijzelf. Uh, geen zelfrespect meer, helemaal niks meer. Uh, ik was helemaal de weg kwijt toen. Ja. En je, je zegt... Ik ik heb het maar laten gebeuren, uh, ik was zo ver heen. Het was ja. dus niet ook niet echt een hele bewuste keuze van... ik wil mijn leven veranderen. Uh, dat wilde ik wel. Alleen, ja, eigenwijs zoals ik toen nog uh, ook was... Uh, ik wou zelf de regie houden. En ik wist dat ik die regie niet kon hebben... omdat ik het gewoon niet aankon... of helemaal de weg niet kende of wat dan ook. En het was een grote teleurstelling dat ik... He, die zo'n zo krachtige vrouw was met zo'n studie en zo, uh, dat die uh, moest toegeven dat, dat, ja, dat, dat ze machteloos was, ook over zichzelf, dat helemaal alle controle weg was. En dat, dat het leven mislukt was. Ja, dat was een hele deceptie. Ook de drank hielp daar niet meer in. Dat, dat, ik, ik hoorde een paar keer het woord eigenwaarde voorbij komen. Mm -hmm. Dat hangt heel erg samen met, met verslaving, eigenwaarde of een gebrek daaraan? Bij veel mensen wel, wat ik zo gehoord heb. Ieder heeft, heeft zijn eigen verslaving op, op zijn eigen manier. Maar het zelfrespect, het zelfvertrouwen, het, uh, het eigen ego... Uh, uh, ja, dat is weg, wordt niet meer gekend. Dat is bij heel veel verslaafde mensen zo. En denk je wel eens, van als ik nou, als ik nou, thuis, als ik nou thuis als kind... Um, een liefhebbende moeder had gehad die mij heel veel complimentjes gaf... en me heel veel knuffelde en zei dat ik mooi en lief en slim was... dan was dit allemaal niet gebeurd. Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan, ik kan mijn moeder nooit de schuld geven van, van mijn verslaving. Het is een onderdeeltje daarvan. Want niet iedereen die, die een slechte jeugd heeft gehad raakt verslaafd. Dus uh, dat kan ik niet zeggen. Maar, maar iedereen die verslaafd is geraakt. heeft wel een slechte jeugd? Nee, zo werkt ook het ook, niet. Niet. Nee, nee. Werkt het ook ja, niet. Ik zoek toch naar een verklaring. Ja, nou doe geen moeite. Want het heeft totaal geen zin. Uh, voor mij ook niet. Ik uh, wou dat in het begin wel hebben. van zie je. als ik het maar weet hoe het komt. dan kan ik ook stoppen met, uh, met de alcohol. Maar zo werkt het dus ook niet. En ik heb geleerd van. Uh, Kijk maar vandaag hoe je vandaag uh, leeft en ga morgen ook maar weer verder. En kijk maar niet te veel achterom, probeer vooral geen oorzaak te vinden. Ik heb hem niet gevonden en ik ken niemand die dat wel heeft. Tot uh, acht uur praat ik met uh, Ingrid Dam, een arts die 25 jaar lang dronk, nu niet meer drinkt. En um, uh, ons straks gaat vertellen wat ze met alle wijsheid doet nu. Uh, na, uh, na die jaren van drank. Voor andere mensen die misschien nog middenin die situatie zitten. Inmiddels is het bijna half acht. Tijd voor het nieuws. Um, hier is Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. In Portugal hebben gisteren anderhalf miljoen mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Ze eisten het aftreden van de regering. De bezuinigingen in Portugal zijn doorgevoerd onder druk van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De Syrische president Assad beschuldigt Groot-Brittannië er in een interview met de Sunday Times van dat het een niet constructieve rol speelt in het Midden-Oosten. Zo zien wij dat in onze regio, zegt Assad tegen de Britse krant. Assad vindt dat Groot-Brittannië het conflict in zijn land militariseert. De regering Cameron is voorstander van meer steun aan de Syrische oppositie en van het opheffen van het Europees wapenembargo. Zo'n 2400 huizen hebben in de Rotterdamse wijk Lombardije vannacht zonder stroom gezeten door een kabelbreuk. Na anderhalf uur hadden de meeste klanten weer stroom. En na een paar uur was het probleem ook bij de andere huishoudens verholpen. En Paul de Leeuw heeft een Vlaamse televisiester gewonnen voor zijn programma Manneke Paul. De Leeuw won in de categorie Beste Entertainmentprogramma. De nacht van de Vlaamse televisiester is vergelijkbaar met de Gala in Nederland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Van 7 tot 8 uur. Dit is De Zondag. Op Radio 1. Ja, en als u net inschakelt. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Tot 8 uur praat ik met Ingrid Dam. Eh, jarenlang arts. Dermatoloog. Ook jarenlang verslaafd geweest aan de alcohol. En nu wil zij anderen helpen om daar vanaf te komen. Nogmaals... Fijn dat u er bent. Fijn dat je er bent, uh, Ingrid. Um, je bent nu een vrouw met een missie. Ja, dat, dat kan zo wel gezegd worden. Uh, ik, uh, ik heb nadat ik de drank de deur uitgedaan heb, letterlijk en, en figuurlijk... Uh, ben ik uh, met diverse instanties ook in contact gekomen... En uh, waar ik mij uh, heel erg sterk van maak is uh, het project van uh, de KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde. Die een, uh, en wij hebben, ik heb daaraan meegewerkt, een, een uh, project is ontwikkeld voor verslaafde dokters... Juist om die, uh, die schaamte uh, op te heffen. En de, de dokters ook makkelijker te maken zich te melden op een steunpunt bij de KNMG. Uh, als ze verslaafd zijn waar ze dan adequate hulp kunnen gebruiken. En behalve dat, dat ze dus ook weer terug kunnen in hun baan. En dat is allemaal een beetje versneld uh, in beweging gekomen nadat uh, die hele kwestie met een neuroloog in het oosten van het land ja, gespeeld heeft. En uh, dat is helemaal uit de hand gelopen door allerlei oorzaken. Niet alleen de dokter zelf, maar het ziekenhuis, de inspectie. Daar zijn allerlei dingen gebeurd. Ik denk dat iedereen dat onderhand wel weet. Die uh, geen schoonheidsprijs verdienen. En uh, wij streven ernaar om onder artsen wat meer bekend te maken over verslaving en verslaving bij dokters. En dat dat net zoals ieder ander mens in Nederland... dat dat gewoon kan voorkomen. Ik, de, de, de, voordat we dat gaan bespreken, ja. ben ik wel benieuwd naar... als je de stap maakt om die vrouw met een missie te worden... en de ja. boer op te gaan met dit verhaal... Dan, dan moet je dus ook gaan vertellen dat je zelf... jarenlang verslaafd bent geweest. Ja, dat moet je vertellen. Dat heeft best... Uh, lang geduurd voordat dat over mijn lippen kwam... van ik ben Ingrid en ik ben alcoholist. Uh, dat moment is wel gekomen toen ik mij er heel erg van bewust was... en dat is een leerproces, dat ik eigenlijk niet die dokter op dat voetstuk was. Dat ik mezelf onderhand, dat is ook een heel proces geweest... heb leren kennen van wie ben ik nu, want dat wist ik dus eigenlijk nooit. Uh, en daar ben ik dus wel met hulp van... Uh, uh, professionele mensen achtergekomen van wie ben ik nu uh, en wat ga ik met mijn leven doen. En uh, mijn privéleven heb ik ook weer op de rit gekregen uh, met veel tegenslagen nog ook toen ik al niet meer dronk. Uh, heb, er is nog sprake geweest van, van uh, depressies, angst en paniek. Daar heb ik allemaal hulp voor gezocht, want ik schaamde me toen al niet meer om Hulp te zoeken. Iets wat ik vroeger ook nooit deed. Van Ik doe het allemaal zelf wel. De regie opgeven. Precies. En die aan dus overgeven en zeggen van help mij. En daar begint ook alles mee. Daar begint ook het stoppen met drinken mee. Van help mij. He, geef maar toe dat het zo is en help mij. Um, ik ben het raad nu een beetje kwijt. maar. Um, nou, Dat het, dat het dat lastig moet zijn om dat vrouw, toe te geven... Dat, voordat je de boer op kunt met je verhaal. Dat was dus ook zo... Uh, maar dat hele proces van je bewust worden van jezelf... en wie ben je en wat ga je daarmee doen... is overboord gooien dat je een, een speciaal iemand zou zijn... waar tegenop gekeken zou moeten worden vanwege een beroep. Dat is natuurlijk, nu zeg ik dat, belachelijk. Want een dokter is niet meer en niet minder dan die bouwvakker... die ook verslaafd kan raken. Wat dat betreft uh, maakt dat helemaal niet uit uh, uh, wat je bent. Het maakt wel uit wie je bent. En daar ben ik dus wel achtergekomen. En van daaruit... Uh, is het min of meer vanzelf gegaan... dat ik... Uh, uh, ja, dat ik ook voor anderen iets ben gaan doen, zeg maar. Ja. Uh, dus andere alcoholisten te helpen. En met name ook de dokters. De dokters, ja. Ja, Want kijken we bijvoorbeeld naar uh, die dokter uit het oosten... Jan Steur. Dat was een neuroloog. Um, of is een... Uh, is dat ook nog... Het, als je naar die zaak kijkt, dat, is, dat gaat ook om een arts die verslaafd was... Uh, dan vraag je je voortdurend af als buitenstaander... waarom zegt niemand wat tegen die vent? Moeten, er moeten toch collega's zijn die dat zien, die dat merken. Natuurlijk, maar dat is elkaar de hand boven het hoofd houden. En dat mag niet naar buiten komen, want dokters worden niet ziek. Laat staan dat ze verslaafd worden. Het valt allemaal wel mee. Het is de doofpot waarin uh, men uh, alles stopt. Bang misschien voor zijn eigen... Uh, Hachi, ik, ik heb daar niet zo'n erg idee van. Bij, bij jou heeft ook niemand tegen jou gezegd: geen assistenten, geen verpleegkundigen, geen collegaarts, die zeggen. luister Ingrid, dit, is, uh, dit kan gewoon niet. Nee, ik heb gewerkt uh, in, een, uh, in een gebouw waar meer gezondheidszorg uh, was. En daar ontdekte men dus dat ik tijdens de spreekuur ook dronk, want dat was op het laatst zo. Had flessen in de kast staan en ik gooide ze slordig weg, dus men had dat wel gezien. Men heeft daar ook een vergadering over belegd en over gesproken en is tot de conclusie gekomen: het is er eigen verantwoordelijkheid. Wij zeggen niks. En is dat een exemplarisch gegeven ik voor de gezondheidszorg? Ik denk het wel. Ik denk het wel dat men bang is om iemand aan te spreken over zijn uh, of haar gedrag in casu uh, verslaafd gedrag. Ja. Nu, nu ben jij bezig om je weer te richten op de gezondheidszorg... en artsen uh, die een verslaving hebben uh, uh, proberen te helpen. W wat probeer je dan? Probeer je dan artsen te helpen... toe te geven dat ze verslaafd zijn? Probeer je collega's erop te wijzen dat ze die artsen moeten aanspreken? W wat doe je dan precies? Nee, zo werkt dat niet. Het project is nog volop in ontwikkeling. Mm -hmm. en het, het meldpunt voor de verslaafde dokter is inmiddels geopend... En er zijn natuurlijk meer mensen uh, buiten mij om die daaraan aan meewerken aan dat project. Uh, tot nog toe, uh, dat meldpunt is nu open, het steunpunt moet ik zeggen, is nu open uh, een jaar of twee. En tot nog toe hebben zich toch ongeveer dertig artsen uh, gemeld en gevraagd om hulp. En dat, dat is, een is al, een, zelf zijn. al een, een hele vooruitgang. En die hulp wordt dan ook uh, geboden in die zin dat er gezocht wordt... naar de beste manier van behandelen. En dat kan opname zijn, het kan ambulant zijn, uh, dat soort dingen meer. En daar speel ik uh, uh, wat dat betreft geen rol in. af en toe spreek ik wel een, een arts en dan spreek ik als verslaafde collega. En wat ik ook, ook uh, doe, dat, uh, dat project, die groep, uh, treedt ook op in het land... Uh, uh, op nascholingscursussen, symposia uh, en dat soort dingen meer voor uh, dokters. En ik treed daar ook vaak op met mijn verhaal als ervaringsdeskundige collega. En uh, ik vermoed altijd, dat, uh, dat zeg ik ook altijd, van: uh, ik sta hier nu als alcoholist. Dat kan ik ook heel makkelijk zeggen nu, want ik schaam me er ook niet meer voor. Uh, en uh, ik spreek de mensen aan van nou... Oh, uh, hoe erg is het om deze ziekte te hebben? Want heel veel collega's, artsen, weten niet eens... wat een verslaving precies inhoudt. De opleidingen zijn... semier vaak, wat dat betreft. En dan spreek ik... Uh, ja, dan vertel ik een beetje mijn levensverhaal. Ook een beetje geënt op het onderwerp van die dag. En uh, ik weet zeker dat als er 200 dokters zitten... dat er altijd een stuk of 15 à 20 zijn... Mogelijkerwijs, die dit heel erg herkennen. Nou richt je je op, uh, op de artsen zelf. Want ja. je zou denken dat bijvoorbeeld ziekenhuisdirecties... Uh, heel erg bij de, bij de pinken zijn en heel erg opletten als het gaat om dit soort dingen. Want lijkt mij, zo'n verslaving kan nogal wat consequenties hebben op het medische terrein. Dat klopt en dat zal ook wel gebeurd uh, zijn en nog gebeuren... Daar. Medische missers, medische ja, fouten ja, ja, ja. naar aanleiding ja. van. Het feit We dat lezen het af en toe is. wel in de krant, ja. maar uh, wij vermoeden toch dat er toch nog veel meer artsen zijn waar het niet van bekend is of waar niet over gesproken wordt. In het project. Uh, nemen ook deel uh, de, de bedrijfsartsen... die aan ziekenhuizen verbonden zijn. Dus daar is één persoon die daar uh, de coördinator van is... en die ook zitting heeft daarin. Dus daar, de, richting ziekenhuizen wordt ook, uh, uh, ge, wordt, daar wordt ook aan gewerkt. Ja, ja. We, weet je zelf eigenlijk of er in de periode... dat je nog actief was als arts en dat je dronk... Uh, of je toen fouten hebt gemaakt? Dat weet ik niet... Uh, het, uh, er dat ongetwijfeld nou, fouten gemaakt. Ja, ik, ik geloof het zelf niet, maar ik weet het niet zeker. Uh, mijn vak is natuurlijk geen snijdend vak of, of dergelijke. Dus, dus dat ik uh, een verkeerd been afzet of dat ik, uh, nou ja noem maar op, dat soort dingen uh, uh, zou kunnen doen. Dat is niet aan de orde. Dus ik vermoed dat er weinig tot geen fouten door mij gemaakt zijn fouten wel, in die zin dat ik heel veel afwezig was... en traag was en dingen niet meteen regelde... of dingen vergat, dat soort dingen meer. Maar uh, niet echt medische missers of fouten, dat ik Maar me, hoe, denk hoe het is niet. het voor jou als... Want je, ja, je, je, werkt, je werkt nu niet meer als nee. dokter, nee. maar je... Ik heb zo het idee van, als je eenmaal dokter bent... dan blijf je eigenlijk een beetje dokter voor de rest van je leven. Ja. Hoe is het dan om dan terug te kijken en te zeggen... maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik weet niet zeker of ik geen fouten heb gemaakt. Nou, dat is nou zoiets waarvan je zegt... van ja daar kun je eindeloos over nadenken. Net zoals van, waarom ben ik verslaafd? Wat is daar de oorzaak van? Ik heb toch wel geleerd om, om die ellendige periode... en de het is net als met mijn kinderen... om, om dat eventueel maar achter mij te laten... En, ik leef in het nu, uh, dus nu het allerbeste ervan te maken uh, wat ik kan. Dus dat achterom kijken, uh, dat is heel goed om te doen, een keer. En heel degelijk een keer te doen en daar doorheen te gaan... en te concluderen van dat is gebeurd. En dan vooruit kijken. Kost heel veel moeite, kost heel veel tijd. Want als ik aan mijn kinderen denk die ik acht jaar kwijt ben geweest vanwege mijn mm -hmm. drankgedrag. toen bij hun vader en hun ja, grootouders en, hebben gezeten. Uh, uh, dan, dan kan ik nog wel volschieten of, of een, een, een ja. uh, maagpijn krijgen ja. of wat dan ook. Uh, het is allemaal helemaal goed gekomen met, met de kinderen. Maar dat heeft heel veel uh, moeite gekost omdat, om weer de moeder te worden... Die ik eigenlijk nog, of de moeder te worden, ja, die ik eigenlijk nooit geweest ben. Ja, ja, ja. En moeilijk om dan dus niet in die in die ellende te blijven hangen, begrijp ik. Om daar, om, om daar een punt achter te zetten. Ja, ik wil mijn verhaal best wel vertellen. Dat doe ik ook heel vaak op die symposia en dergelijke. Ja. Maar dan begin ik altijd te vertellen... met dat ik daar toch nog steeds heel veel moeite mee heb. Maar dat, er iets, dat ik het zo belangrijk vind... dat ik iets boven mezelf ga uitstijgen... en dan het verhaal kan vertellen... Dus uh, als ik daar te veel persoonlijk induik, dan uh, dat is dat heel emotioneel. Ik schrijf het ook nooit meer op. En als ik het op moet schrijven, dan, dan wordt me dat gewoon te veel. Dus ik heb besloten, ik ga het niet meer schrijven. Als ik ergens spreek, ga ik staan en dan begin ik. Oké. Okay. Nou, wij, wij hebben maar eens wat geschreven. Onze gasten die, uh, die krijgen een uh, poëtisch geschenk elke zondag. Uh, en dat schrijven hebben, uh, als ik wij zeg, dan bedoel ik eigenlijk onze dichter. Dit keer Rickert Zuiderveld, een gedicht... Speciaal voor jou. Dichter bij de zondag. Van buiten en van binnen. Voor Ingrid Dam. Zo ben je met z'n tweeën. Eén van buiten, een andere van binnen. Niemand weet wat jij verborgen houdt. Wat aan je vreet. Waar jij je ogen liever voor wilt sluiten. Maar niemand die jouw panzer openbrak. Jou lief kon hebben, spijkerhard benoemde. wat jij ontkende, altijd weer verbloemde. hoe vaak die zachte stem ook tot je sprak. Voordat je heel kunt worden, moet je breken. Dan valt je angst in scherven uit elkaar. en in het daglicht dat je had ontweken. vind jij jezelf weer uit. Je wordt gewaar hoe iemand moet verliezen om te winnen, om één te zijn van buiten. En van binnen. Prachtig. Ja, gedicht van Rickert Zuiderveld. dat overigens uh, na te lezen is op onze website. eo.nl/slash Dit is de Zondag. Prachtig, zei je, Ingrid? Heel prachtig. Het ook is, herkenbaar, die twee, die ja, twee personen? Het is precies. ja, voor mij geschreven, zeg maar. En ik denk dat heel veel mensen die erbij zitten of zaten, zoals ik, dit ook heel goed herkennen ik ben er stil van i down was So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know, could he form which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wife a stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, with food. flows like water down along the side. Who would walk beside a city Who is bubbles in his pride People say they do not know When I know they've done the same Who would take the repercussions When the bottle is to blame I couldn't say I do not know Could you want which way to go I'm lost I'm a victim I'm a sinner So, I'm a poor, well stranger. I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain. Wretched, righteous, fleshy food. I'm winding down a river. I'll ride the silver road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 Just flesh for food Down the Mountain was dat van Robin Ella. U luistert naar Dit is de Zondag. En tot acht uur praat ik met dokter Ingrid Dam... die jarenlang verslaafd was aan alcohol... daar van verlost raakte, zich van verlost heeft. En ons het afgelopen uur heeft verteld over hoe dat zo gekomen is... en hoe ze nu probeert andere artsen zover te krijgen... daar ook mee te dealen. Ingrid... Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die denken... ja, ik ken ook mensen die, uh, die te veel drinken... of die, uh, die zich uh, uh, met een ander middel uh, uh, verdoven voor het leven. Maar dat die mensen ook denken, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat moeten ze daar dan mee? Ja, uh, de meeste mensen die, uh, die weten ook niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan... Uh, Ten eerste, uh, het is een ziekte, dat, dat moet men zich bedenken. Het is echt een ziek mens die daar voor, voor je zit of met wie je te maken hebt. Die, uh, dat klinkt misschien toch heel gek, er niks aan kan doen. Dat er iets anders is wat sterker is dan zij zelf zijn. Dus het is een ziekte, een hele hardnekkige chronische ziekte. En er zijn geen pillen voor, er is maar één ding voor. Proberen te stoppen ermee. En daar kun je behulpzaam toch wel in zijn, niet door boos te worden, te dreigen of wat dan ook... maar uh, begrip op te brengen voor, dus heel empathisch uh, te zijn... En, en eigenlijk een beetje mee te deinen met, met de ellende van de ander. Waarbij je tegelijkertijd ook kan voorstellen... dat samenleven met zo iemand, uh, als je het goed bekijkt, haast geen doen is... Uh, en uh, het, het eindigt vaak toch wel in, in ellende, vooral in een gezin. Uh, het laatste wat je nog kan doen voor jezelf... als je te maken hebt met een, uh, een zieke partner, verslaafd aan, aan wat dan ook... is uh, heel... Ja, dat wil nog wel eens helpen, te zeggen van nou, luister... Uh, je hebt van mij de keuze of de verslaving de deur uit. Of jij de deur uit. Dat wil nog wel eens een keerpunt zijn. Dat is dus heel hard. Maar iemand die leeft met een alcoholist. Uh, en dat kan ook iemand in de maatschappij zijn. Bijvoorbeeld van dokters. Die uh, moet ook op een bepaald moment voor zichzelf kunnen kiezen. En zelf omgaan. Want die wordt eigenlijk ook een beetje ziek. Omdat, omdat die meegaat doen ja. met de verslaafde. Ja. En daar maar, moet je voor waken. Be, be, be, kun je eigenlijk kun je eigenlijk voldoende te, terecht bij anderen? Ik, ik heb wel eens verhalen gehoord van, van mensen... die weten van een collega die drinkt... daarmee naar een chef gaan of naar een directie gaan... en dat die directie dan eigenlijk een beetje reageert... zoals die mensen die hebben, ge, ver, die hebben vergaderd over, jou, uh, over jouw gedrag. Namelijk, ja, dat is een eigen verantwoordelijkheid. Zolang, zolang we er geen last van hebben, gaan we er niets aan doen... want dat is te pijnlijk om mee om te gaan, kennelijk. Dat gebeurt ook nog... Daar komt wat kentering in, dat proberen wij ook met, met dat project. Um, het, het steunpunt zal ook uh, op een bepaald moment uh, openstaan voor de omgeving van alcoholisten. Dus bijvoorbeeld collega's uh, die gaan merken dat er, uh, dat er iets fout gaat in hun maatschappij doordat een collega verslaafd is. En die kunnen in de toekomst ook bij het steunpunt terecht van we hebben een collega van, daar gaat wel het een en ander ja. aan vooraf. Maar op die manier, en dat werkt ook al zo in andere landen... zou je dus een verslaafde dokter... Uh, en dat is dan niet, niet met veel empathie meer. Toch wel empathisch ja. benaderen, maar toch met de knip op de zijn neus ook, zeggen. Van, zijn, zijn, die, zijn dit soort meldpunten er ook in andere sectoren? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel artsen er naar ons luisteren... maar ik kan me voorstellen nee. dat meer mensen met, met, met deze problematiek worstelen. Ja, ik weet van ziekenhuizen dat, dat bedrijfsartsen nog alles eens ingeschakeld worden... Maar een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld op het werk... zou een aanspreekpunt kunnen zijn? Dat zou kunnen zijn. Ja. Uh, maar er heerst nog voornamelijk taboe, taboe, taboe. We hebben het er niet over. En, en, en die omslag, dat in, in, moet een hele cultuuromslag zijn... Uh, om te zeggen van nou... Um, we praten er uh, maar wel over. Want uh, men denkt ook van dat het een soort kliksysteem is. Van uh, hè? zij ja. verklikken mij of zo. Maar het is niet meer verklikken. Maar het is eigenlijk moet het helpen zijn. En, um, ja, nou ja, stilzitten en zeggen het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Of haar eigen verantwoordelijkheid ja, helpt in elk geval niet. Dat is niet juist. Nee. Want als iemand mij geconfronteerd zou hebben met, uh, met dit soort dingen. Zoals toen in het gezondheidscentrum. Ik denk achteraf hadden ze maar wel wat gezegd. Niet dat ik dan op dat moment uh, meteen uh, toegegeven had dat ik een uh, probleem had daarmee. Maar dat stemmetje in mij was wel onderhand sterker geworden. Het had het, het, had, het, het, had het lastiger gemaakt in elk geval voor ja, je, om die om mee door te gaan. Ja. Um, um, hoe sta je nu in het leven? Heel is alles roze geur en maneschijn? Nee, niet. Dat moet men ook niet denken. Uh, het leven is zonder alcohol. Uh, uh, en dat heb ik moeten leren. Ik ben. Uh bij een zelfhulpgroep voor alcoholisten gegaan. En daar werkt men volgens een uh, soort levenslessen, twaalf stappen... die een soort rode draad gaan worden in jouw leven... met allemaal aanwijzingen van hoe je hoe, hoe je leven kan inrichten zonder drank. En dat is een, een heel spiritueel programma eigenlijk... Uh, waar ik eerst ook helemaal niks van moest hebben... maar waar ik uh, uiteindelijk dus wel heel veel baat bij heb gehad... En nog steeds heb. Dus ik werk daar nog steeds aan. En door daar aan te blijven werken... is mijn leven heel positief geworden. En heb ik zoveel mogelijk uh, alles weer hersteld... wat ik kwijtgeraakt was. En het leven is op dit moment... ik ben alleenstaand. Dat is echt mijn hobby niet. Maar ik heb daar vrede mee. Ik kan ermee verder... En ik maak ervan wat ik ervan kan, kan maken. En uh, ik ben daar heel sterk door geworden eigenlijk. Dus uh, hoe ik nu in het leven sta is heel positief. Ik werk niet meer, maar alle ellende van vroeger... heb ik kunnen omdraaien in positiviteit voor de toekomst. En ik doe er ook wat mee. Dus mijn ervaring in de ellende zet mij dus nu positief in het leven... om daar iets mee te doen. En dat was ook de reden waarom u hier het afgelopen, waarom je hier het afgelopen uur was. Ja. Uh, dank daarvoor. Uh, onze gasten die schrijven ook in ons gastenboek en vertellen daarin wat ze op hun zondag, uh, uh, op hun favoriete zondag doen, of hun ideale zondag. Dat heb jij ook gedaan, Ingrid. Ja, ik heb wat opgeschreven. Ik uh, vond het heel erg vroeg vanochtend. Dus ik had <laughs> nog niet zoveel. zoveel uh, hoe noem ik dat, inspiratie Literaire om er iets inspiratie. geweldigs van te maken. En het, ik lees ook van anderen dat ze het over hun ideale zondag hebben. En uh, die heb ik eigenlijk niet zo. Dus ik heb opgeschreven, straks als ik thuis kom... ga ik eerst wandelen met mijn logeer, de hond Max. Door het park bij mij in de buurt. Daarna begint mijn zondag zoals ik die graag doorbreng. Kranten lezen, een film kijken, tv gemist kijken... koffie drinken met vrienden, eten met vrienden. En wat ik zo al meer gepland heb. Meestal, kortom, rustige rustdag. Nou, fijn. Die wens ik je dan toe. Een rustige rustdag. Dank voor je komst en dank voor je verhaal. Um, normaal gesproken geven wij een fles wijn mee aan onze gasten. Zullen we die dit keer overslaan? Of, uh... Sla maar over. Ik neem hem wel aan. Met kaarten win ik ook nog alles ja. met Britje Wijn die neem ik tegenwoordig mee naar huis. En die schenk ik gewoon rustig uit voor gasten, voor gasten. die daar zin in hebben. Ja. Maar het cadeau wijn is uh, heel apart. Maar sla die maar over. <laughs> Oké, okay. nogmaals, dank uh, Wij zijn er uh, volgende week weer. Straks achter de collega's van uh, uh, Vroege Vogels. Um, waar zijn jullie? Nou, Kiva, goedemorgen. goedemorgen. Ik, ik stond er mit, met de microfoon heel hoog in de lucht. Want ik zie een enorme groep ganzen uh, hier voorbij trekken. En ik dacht, misschien kan ik ze je laten horen. Maar ze maken nu een rondje boven de bossen hier bij het Nadermeer, want daar zijn we bij het Nadermeer. Um, en natuurlijk straks uh, veel uh, vogelgeluiden van, uh, van dichtbij. Dan hopen we ze te kunnen pakken op die microfoon. We zijn op weg. Ja, we hebben vorige week het kapitaal achter ons gelaten. Vroege Vogels uh, verlaat het kapitaal. En uh, gaat uh, intrek nemen in, uh, ja, in onze nieuwe uh, studio midden in de natuur, zeg maar. Het, uh, het uh, Naar de Meer. Um, natuurlijk hebben we over het over het natuur bij het Naar de Meer. Maar natuurlijk ook heel veel andere onderwerpen. Zoals uh, je eigen energie opwekken op de sportschool. Veel mensen Ga jij wel eens naar de sportschool, Kiva? Um, ja, ja, eerlijk ja, zeggen. Wel, ja. ja. Nou misschien zit je dan ook wel op zo'n roeimachine of op zo'n sportfiets. Nou, daar, daar kan je nu ook energie mee opwekken. Dan kunnen de lampen boven je hoofd ook nog blijven branden. Kijk. Hoor je ja, tot zo. Over Radio 1. Vanmiddag om 2 uur, de Eeredivisie. MEC VE Noord schieten 1-0. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook RKC AZ. Met een mooie beweging. En dan in het zijnet. Roda Groningen. Wat wacht je lang, maar je scoort wel. Ja. En om half vijf Ado Herakles. Oh, dat was een lekkere zeggen die zit erin. En ook het EK Atletiek in Voutenburg. Wereldbeker Schaatsen in Eervoort. En hockey in Amsterdam. NOS langs de lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.